waarbij Irak werd gebombardeerd en het Iraakse leger uit het bezette Kuwait werd verdreven. Tijdens de oorlog gaf hij geregeld persconferenties, waarbij hij de bijnaam Stormen Norman kreeg. Vanuit een ziekenhuis in Houston liet oud-president Bush Senior een verklaring uitgaan. Hij noemt Schwarzkopf een ware Amerikaanse patriot en een van de geweldige militaire leiders van zijn generatie. Norman Schwarzkopf was gepensioneerd en woonde in Tampa, hij was 78 jaar. In Veldhoven moeten ongeveer 70 bewoners van een appartementencomplex de nacht ergens anders doorbrengen. In een garage onder het complex voerde afgelopen avond een brand, waarbij zeven auto's zijn uitgebrand. Er is niemand gewond geraakt. De 70 geëvacueerde bewoners mogen pas terug als het gebouw weer veilig is. Er is volgens de politie schade aan gas- en elektriciteitsleidingen en riolering. Het gebouw moest ook worden gestut. Het weer ligt de vorst in het noordoosten tot een graad of 4 in het zuidwesten. In de ochtend in het noordoosten nog zon. In de middag gaat het vanuit het westen regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 3 graden in Groningen en 8 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. We zoeken nog steeds voor Trudy naar dat systeem met een groot touchscreen. Dus een, een, een scherm waarop je dingen aan kunt toetsen. Of in kunt toetsen, aan kunt wijzen. Uh, waarmee haar man die Alzheimer heeft zijn geheugen kan trainen. En dat systeem bestaat. Het wordt gebruikt op bijvoorbeeld uh, uh, dagverblijven. Um, maar het is niet simpel voor particulieren om te vinden. Dus als je het kent, dat systeem... en je weet hoe Trudy het bijvoorbeeld zou kunnen huren voor haar man... Dan houdt ze zich harte aan, van harte aanbevolen. Wel even naar 0800 1121. Of mail naar Nachtzuster, apenstaatjeomroepmax.nl. Of Twitter via Apenstaatje Nachtzuster. Of uh, meld je even op de chat via www.omroepmax.nl. Oh, wat een mogelijkheden. Ja. Uh, even kijken welke vragen er nog meer niet beantwoord zijn. Uh, ja, van die motoragent. Het zit mij wel dwars. Ja, het schijnt dus een broodje aapverhaal te zijn. Maar dan ga ik van Adrie uit. Al had het verhaal gehoord dat motoragenten meestal agenten zijn... die niet meer samen met een collega op pad gestuurd worden omdat dat niet werkt. En dan moeten ze alleen op pad en dan moeten ze dus op de motor. Ja, is dat verhaal waar of niet? 0801121. En dan uh, Rob of Mahendra, of hoe die dan ook heette... die uh, vroeg zich dus af waarom uh, Matthijs van Nieuwkerk in de Wereld Rijd Door zo snel praten. Nou, daar had Henk net een verhaal over... Maar hij wil ook weten hoe het zit met de televisieserie Frost. Waarom dat door elkaar wordt uitgezonden. En dat is natuurlijk wel vaker met televisieseries. Dan uh, zit ook wel eens te kijken. Dan hebben uh, mensen die hebben een relatie en dan opeens niet meer een relatie. nemen ze een kind en dan is het kind er nog niet. En het wordt allemaal door elkaar uitgezonden. Wordt daar nou geen rekening mee gehouden dat die tijdlijn een beetje aangehouden wordt? Dat je niet de, de herhalingen en de originele door elkaar uitzendt ergens? Ja, 0800-1121, als je daar iets over kunt vertellen. Het token wil graag weten wat er gebeurt met illegaal vuurwerk. Want dat kan natuurlijk niet verbrand worden. En Ben vraagt zich af waarom de dossiers over de moord op Kennedy... pas na 75 jaar vrijgegeven worden. Antwoorden zijn van harte welkom. Nieuwe vragen ook via 0800-1121. En dan is het vier minuten over vier. En dat is traditioneel bij Omroep Max op Radio 1... bij het programma Nachtzuster. Het moment voor een discoplaatje. En vandaag is dat discoplaatje Dance Around the World. Around the World was dat. 0801121. Albert. Ja. Hallo. Goeienacht. Zeg, eh, als we, ik heb eens dus een vraag over eh, dat interviewen. Hè, dus dus eh, het gaat dat is nu, dus actueel hoor ik weer. Eh, maar lijkt wel eh, eigenlijk wat me eigenlijk de laatste jaren vooral dus opvalt. Ja. Als een radiopresentator iemand dus interviewt, eh, bijvoorbeeld. Ja, en dat staat in vraag natuurlijk. Eh, maar eh, Marneke, laat die mensen die die vraag gesteld worden, dan toch eens uitpraten. <gif> je, dat ja, dat kan niet Albert. Ja, ja, maar eigenlijk wel. Maar, uh, uh, uh, ik heb dus eh uh, uh, wel laat de Spool van Lijms gehoord op BNR. Hè? Ja, ja En die komt daar uh, uh, dus altijd s morgens op, uh, uh, enkele uur. Ja. Nou, Marneke en wel een steltje in vragen mensen. Ja. En dan zijn die mensen die vragen te beantwoorden. Maar een enkel heb ik dus opgeschreven. Opges uh, uh, uh, dus dat is even geteld. Maar een duurde gemiddeld zeven seconden voordat hij weer interrupeerde. <laughs> zeven seconden. Dat kan toch niet? Dat is toch impertinent? Dat hoort zich toch? Uh, ja. Dus maar bestaat er geen interview-etiketten. Ja. ja, jawel, ja. Ja, bestaat die? Ja. Maar een zo zou ik als dus. Uh, maar ik, wel, ik heb laatst eens, ik snap het, denk je, was het ook weer van artsen, hè? Was? Dus dat de burgemeester van artsen, ja. Yeah, yeah. die was een keer daar. Nou, Marenak wel, werd hij ook geïnterviewd, Marenak werd een vraag gesteld. Maar die uh, uh, praatte gewoon door, die Van arts artsen, dus uiteindelijk hij was in braken te antwoorden. En Paul Beliem was hem dus <lacht> vragen stellen, maar hij, uh, stel, maar dat dus zei hij. Uh, eh, antwoorden gewoon op die vraag die hem gesteld werd. Ja, dus, eh, heel goed. Eh, ja. Dat Paul Gelliem kwam niet meer ertussen natuurlijk. Ja. Eh, en dan, eh, maak je zichzelf eh, uiteraard belachelijk natuurlijk. wil van de arts ja, Marneke wel, die irriteert zich daar ook over natuurlijk. Marnekewel, ik vind dat zo impertinent. Hè. Dus, eh, en, en dat is alles zo gejaagd altijd, die interviewen. Ja. Waarom moet dat zo gejaagd? Eh, Marnekewel, als er een vraag gesteld wordt, moet die gewoon beantwoord kunnen worden. Ja. Ja, vind ik dan. Ja. Maar, wel, waarom, maar, wel, eh, maar wel, ik heb nog nooit iemand gehoord die de dus zegt van dus als ik de schoen de, de hard zeg... Als ik de vraag niet kan beantwoorden, stap ik nu op... en dat is uit dat bij elkaar pakken... en dan gewoon de studio uit te lopen, bijvoorbeeld. Nee, dat zou mooi zijn. Ja, ja zeker. Ja. Waarom, dus waarom gebeurt dat niet? Ja, omdat mensen toch, uh, toch een zekere spanning hebben als ze op de radio zijn. En ook graag, uh, die, die hebben toch het gevoel dat de interviewer weet wat hij aan het doen is... en die, die zoeken de fout bij zichzelf. Die denken ook, oh, ik geef vast te lang antwoord... of ik geef niet goed antwoord of niet snel genoeg antwoord. Of... En aan de andere kant ook... Albert, yeah, yeah. ik ben misschien niet de juiste persoon om het te zeggen, maar sommige mensen blijven maar praten. Die kunnen gewoon twintig keer hetzelfde vertellen in nog saaiere bewoordingen. Ja, ik noem geen is. namen. Ja, ja, dat weet ik. Ja, ja. Maar, maar dan, als je dan als interviewer niet ingrijpt, dan. Mm. Ik heb het heel soms hoor, maar echt heel soms. Dan bellen mensen en die hebben een antwoord op een vraag. en die gaan vijf keer exact hetzelfde vertellen. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Ja, ja, maar dat is inderdaad waar. Maar een kijk, als ik toch een vraag anders eh, iemand stel. En dus. En dus, eh, maar wel iemand is het pleiten bijvoorbeeld voor iets. Bijvoorbeeld. Maar net wel, als je dan een vraag dus, stelt, dus, eh, in een heel andere context bijvoorbeeld. Hè, dat, maar net wel, dat vind ik toch zo impertinent. Dus eigenlijk, ik vind de wetter, dat hoort zich toch. Te... Maar het is een beetje een ziekte van deze tijd hoor. Ja, net als ja. dat. Het, het moet allemaal snel, het ja, moet allemaal ja. to the point. En dat ja. komt omdat mensen anders afhaken. En ja, blijk, ja, ja, blijkbaar werkt het. Ja, ja, ja. ja maar ik de wetter, ik wil eens graag weten. Dus hoeveel mensen zich daar aan storen? Dus Marnakkel, ja. uh, dat is geen etikette, echt niet hoor, dat hoort zich echt niet. En dan die fouten, wat dus mensen, dus uh, met de stal maar ja, maar, um, um, um, um, eigenlijk ga ik dan verder op de uh, uitspraak en dergelijke, vooral dus uiteraard met Marokkaanse jongens bijvoorbeeld. Ja. Dus waarom kunnen die niet, dus, uh, dus Marnakkel het woordje het, kunnen ze niet, dat is onzijdig. Kennen ze niet. Hè? Die zeggen tegen uh, de hoofd van. Ja. Cool oh ja, ja, dat is maar ook wel, van deze maar, tijd. Wel, de dat, waarom wordt dat tijdens een interview dan niet opgewezen? Waarom wordt het niet gecorrigeerd? <laughs> maar Albert, ik had, je ja, ja. gaat toch niet tijdens een interview de hele tijd tegen iemand zeggen... Oh, wacht even hoor, want u, u spreekt niet helemaal correct Nederlands. Ja, ja, en ja, u ja, heeft een licht accent en u zegt dat en dat woord uh, regelmatig. Dan, dan kom je helemaal niet aan je informatie toe. Ja, ja, maar in elk diegene, dus uiteraard die dan uiteraard niet gecorrigeerd wordt, die maakt zich echt, dus uiteraard die komt belachelijk over op een, uh, op een televisie, op een radio, echt, echt, dus uiteraard, ik heb dus, uh, dus uiteraard zelf, dus uh, uiteraard politici gezien in de derde generatie, die, dus uiteraard die kunnen nu nog niet... Nee, maar je uh, dus gaat niet als je het, nee... Nee. Maar geval, waarom worden mensen nooit eens gecorrigeerd? Uh, maar ik elk de dat ik vaker dus de beurs. Uh, maar Albert, de beurs. Albert, maar geval, Albert, de Albert, ja. Albert, Albert, Albert, ja. Albert, ja. Ja. ja. Je zit nu een verhaal te vertellen, je wil graag iets duidelijk maken. Ja. En dan ga ik jou onderbreken om te zeggen dat je een accent hebt. Een accent heb. ja, ja. En? Nou, dat is toch heel vervelend, je wilt toch je verhaal vertellen? Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is precies wat mensen dus niet doen, inderdaad. Ga toch niet stilstaan oppose. bij, bij ieder taalfoutje? Maar daar heb ik geen moeite mee met een accent. Maar als ik in Rotterdam hoor, dus dan zei ik ook die ik ben een accent. Ja. ja, natuurlijk, hè? Ja. Maar eigenlijk wil ik ermee zeggen. Kijk, dus als interviewers of uh, uh, äh, dus, uh, uiteraard radiopresentatoren, kijk, als die toch iets horen wat dus niet, niet, niet precies niet goed is, waarom? Interveeer ze niet, waarom zeggen ze van dus. Er wordt een fout gewoon doorgegaan. Ja, omdat het over de informatie gaat en niet over of iemand nou een keertje een uh, lid, uh, lid wordt of een bijvroegelijk naam wordt of een, uh, <tosses> of een uitdrukking verkeerd gebruikt. Dat leidt alleen maar af, dat haalt iemand heel erg uit zijn verhaal. Maar ja, ik heb toch uh, Maranek Mar wel, gezien we eigenlijk dus uh, uit het tweede... Maranek wel, Mar wel, ik had het uh, wel in principe meer dus over die interviewetiketten... waarom ja. dus mensen dus onderbrengen. Niet uit laat praten. Dat, als ze uh, hun het, uh. ja. Nou, het, het Albert, volgens mij is dat omdat we met z'n allen het gevoel hebben... dat mensen behoefte hebben aan dat het snel gaat... en dat er snel veel informatie wordt gegeven. Ja, ja, ja, ja. Maranek wil te lange lezen. Ja, ja, ja, dat is mijn... Uh, ja, Goed, Albert, dank je wel. Ja, ik ga je dus niet ja. laten uitpraten. Ik ga je onderbreken. Dank je wel voor je telefoontje. Goeiedag nog. Dag. Kevin. Ja, goedemorgen. Hallo. Niet... Hallo, goedemorgen. Ja. Ik was ook niet afgehaakt hoor. Nou, dat vind ik knap. Maar goed. Ja, zeg het maar. Mooie oh. radio. En ik bel even voor die mevrouw met betrekking tot die Alzheimer en touchscreens. Ja. Um, iemand die zei op een gegeven moment dat zij een snackbar in Emmen uh, zo'n apparaat had gezien. Ja. <laughs> daar kom ik ook regelmatig in Emmen. In de snackbar? Maar in de snackbar, daar ja. Er ja. zijn er meerdere. Ja. <laughs> maar dat apparaat wat je veel in snackbars uh, ziet, zeg maar die grote touchscreens, die heet Photoplay. Oh, en, uh, goed. En daarmee kan je allerlei spelletjes doen, als uh, memory en dat soort dingen. Ja. En uh, op Marktplaats vind je ze tweede hand, vanaf nou, ja. ongeveer 100... 150 euro. Echt waar? Ik wil er ook in ja, thuis. Moet, dan moet je maar even kijken. Ja, 150 euro is natuurlijk dat zijn de wat oudere. De wat nieuwere zijn wat duurder volgens mij. Ja. Maar, maar, dat, maar dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. En die apparaten, zeg maar, die bij kinderen blijven staan, die worden niet echt verhuurd. Maar die fotoplay apparaten worden wel verhuurd, omdat ze natuurlijk ook in snackbars en dat soort dingen staan. En die oh, ja. zijn voornamelijk veel bij die speelautomaten. Uh, uh, bedrijven te krijgen. Dus uh, als u bijvoorbeeld in de Gouden Gids uh, gaat kijken... bij speelautomaten van die bedrijven die flipperkasten verhuren... Yeah. die zullen vast ook wel zo'n fotoplay hebben staan ah, okay. voor de webhuurders. Ja, het is, ze zoekt natuurlijk niet iets, uh, iets voor kinderen. Hè. Ze zoekt eigenlijk echt iets uh, voor volwassenen... met geschiedenisvragen en, en muziekvragen en dat soort dingen. Maar goed, dit klinkt, ja, maar daar... het klinkt wel als in ieder geval een begin... Ja, maar daar heb ik Echt? ook nog, of tenminste, ik heb nog wel een andere tip. Ja. Uh, maar dat, dat is dan wel wat uh, duurder. Uh, Windows heeft zeg maar een nieuwe versie uit, dat is Windows 8. Ja. En de computers die er nu aankomen met Windows 8 besturingssysteem, uh, die hebben allemaal al touchscreen. En uh, je kan zeg maar al computersystemen kopen, dus bijvoorbeeld een laptop, dan heb je ook een groot scherm. Of een gewone vaste computer met een scherm erbij. En dat is dan ook een touchscreen. En dan zou je bijvoorbeeld bepaalde software op die computer uh, kunnen zetten. En dan kan ja. je dus ook met je vingers gewoon het scherm uh, bedienen. Ja, dat zou toch volgens mij wel het allerbeste zijn. Als ik het zo ja, hoor. Maar dat is ook een beetje duur. Want dan moet je dus ja. een nieuwe computer gaan kopen. En er zijn ook screen televisies al. Zoals je bijvoorbeeld bij de NOS ziet. Bij de verkiezingen. Maar die beginnen zo rond de 1500 tot 2000 euro. Dus dat is wel een beetje erg... Uh, ja, prijs. precies. Maar oh, dat zou toch wel mooi zijn. Ja, nou ja. Heh, nou ja, je weet het niet. Misschien dat, ja, uh, dat ze nog een zak met geld hebben staan. <laughs> is allemaal. Maar de fotoplay klinkt ook al, uh, ja, al oh, heel hey, grappig. Goed. Ja. Even op de klas kijken. Ja. Dank Oké, okay, ga je volgende week weer dansen op de tafel? Of ik dans om vier. Om vier uur tijdens de discoplaat dans ik op tafel, maar dat is dus alleen voor die drie mensen die via de webcam kijken. Dankjewel. Ja, het platform is, is wel een beetje laag daar. Hè? Nou, dat moet, ik zat daar nu net aan te. Ik zat even te kijken net of die platen eruit kunnen. Want dan kan ik hier net staan. <fie> Goed. Hey, <laughs> Hoi ja, Kevin. Dank je wel. 0800 1121. Ellie. Uh, Ellie. Hansje. Hi. Hallo. <coughs> ja, Kevin heeft al een heleboel uh, verteld wat ik wilde zeggen. Ik had ook nog een aanvulling. Voor, oh, de... nou heel mooi. Ja, ik ben blij dat Trudy zo geholpen wordt aan alle kanten. Ja. ja. Uh, het is zo. Misschien kan ze het beste contact opnemen met het dagverblijf waar ze het gezien heeft. Want dit zijn dus vaak speciale apparaten, toch, die aangeschaft worden. Ja, maar dat heeft ze gedaan en er werd er gezegd, ja, dat staat hier. En als die daar iets mee wil, dan moet hij hier naartoe komen. Ja. Dan kom ik eraan. En wat voor programma? Oh, dat heeft ze er niet bij. Dat heb ik niet gehoord. Nee. En wat voor programma zit het erin? Nou, ja. ik zeg, dat ben je niet en ik weet het niet. Ah. Je hebt dit soort dingen wordt gewoon dan aangeschaft door de ja door het verpleeghuis eigenlijk waarin zo'n dagverblijf gevestigd is. Oké. Okay, yeah. En dan krijg je misschien ja AWBZ of, of de zorgverzekeraar. Ik weet het niet. Misschien kan ze een tegemoetkoming krijgen. En vaak zijn er ook speciale programmaatjes. Niet alleen kinderprogramma's, maar speciaal dus. Aangepast aan de doelgroep. Hè? Ja. En ja. het is eigenlijk een, een, een, ja, je zou zeggen, een hulpmiddel, als, als een, een stok om mee te lopen of wat dan ook. een soort. Uh, het is niet alleen voor spelletjes, het is eigenlijk noodzakelijk. Ja. ja. Maar goed, als er ergens op bezuinig wordt in de zorg, dan zijn het oh. juist dit soort dingen op het moment. Ja, hulpmiddelen, ja, niet normaal. Ja. Maar, wat zeiden ze daarvan? Dan moet hij daarheen komen. Ja, ja. Hoe, komen aan die, hoe komen ze aan die apparatuur dan? Ja, dat weet ik dus ook niet. Maar het ja. klinkt een beetje als uh, kastje naar de muur. En, ja, dit is, nou ja, dan uh... kan ze contact opzoeken uh, met de directie. De directeur ja. van het verpleeghuis waarin dat dag verblijft. Dus gevestigd is. Ja. Misschien weet degene die daar de leiding heeft, die zegt ook maar wat. Dat kan ook nog best. Ja, dat kan. Dat en, maar het kan natuurlijk ook, die ook zo zijn. Die, die maar wat doen en, en, en voor die mensen zorgen. Ja. En die dat verder ook niet weten. Nee, maar, je, maar, maar jij weet ook wel, uh, Hansje, dat, als het, uh, uh, uh, dat er ook bedrijven zijn die gewoon echt alleen maar aan ziekenhuizen leveren. Aha, ja. Dus dat zou natuurlijk ook zo kunnen zijn: dat, dat dit ja, in dit, dit, dit zou, geval ook zo is. Ja, weten van wat is dit precies waar ja. komt ja. Toch nog eventjes door, doorgaan bij door dat de uh... ram, je betaalt het, want ik ja. hoop dat dit behoorlijk duur is en misschien ja. is er toch wel als extra. Plus verzekerd is God nog weten wat. En, en, of misschien via de peist, want ik weet het niet hoor. Want het, ja. is toch, het is noodzakelijk. Het is geen spelletje voor de kleinkind, het is voor haar dementerende man. Ja. En dat is uiterst noodzakelijk. Ja, kom nou. <laughs> het is toch zo. Ja, dementie, dat is toch een ramp. En als ja. je iets aan kunt doen, dan moet je dat toch doen. Ja. Maar ik zou ze moet zich niet laten afschepen door zo'n. De bel daar. Nee, ja, dat, dat beeld Terugaan. hebben we nu, hè? dat er iemand zegt, oh, mijn vrouwtje, dat weten we niet, kom maar gewoon langs. Ja, dan ja. kom maar hierheen als u wat wilt, gewoon ja, dus doordrammen en toch even teruggaan en probeer dan de directie daar en, ja. en, en anders de zorgverzekering bellen, misschien ja. dat die haar kan helpen. Nou, ja, of wat of ik ook was... nog via de mail binnenkwam, de patiëntenvereniging zou misschien nog een, oh, goed, uh, ja. van dienst kunnen zijn. Ja. ja ja ja ja ook zoiets ja. dus je weet ook nog wel eens wat in ieder geval die kant op en zeg ik ja maar dit en dat en dit zijn geen spelletjes het is ja. altijd zo lastig want als je een man thuis hebt zitten die uh, Alzheimer heeft dan heb je niet echt tijd en energie om ook nog eens een keertje allerlei dingen te ondernemen ja, en als je dan ergens tegen de muren of aanloopt dan uh... nou ja misschien kan ze dat vragen ergens zoals wij zitten hier in de Bijlmer dan heb je dus geweldig een en dan weet ik wel wat allemaal daar zijn mensen die dan wel wat ondersteuning kunnen geven ja. Nou, laten we het hopen. Bedankt voor, de, voor de, het advies in de goede richting in ieder geval weer. Oké, okay. ja. En een fijne nacht nog. Ja, doei. Dag. 0800 1121 Edwin. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb die uh, oplossing voor uh, Kennedy. Oh, de oplossing voor Kennedy. Dat klinkt echt alsof we nu... Uh, nou, Ik ga dan uh, groot het nieuws gaan brengen op radio 1. Ja, nee, maar het, het duurt zo lang omdat ze dan uh, degene die erbij betrokken zijn niet meer kunnen vervolgen. Mocht er fouten zijn gemaakt, ja, maar dat, nou, dat, dat vind ik helemaal raar. Ja, maar dat is logisch. Waarom is het logisch? Omdat het gewoon een complottheorie is geweest. Ja, dus? Om hem, om hem weg te krijgen. De tegenstanders hebben dat gewoon allemaal geregeld en die 75 jaar, dan is er niemand meer te vervolgen. Ja. Zo simpel is het. En met al die dingen. Oké, okay. nou ik, ik vind het nog steeds een beetje wazig. Nou ja, ik, het lijkt mij heel logisch. Oké. Okay. Nou ja, nou, dan hoop ik dat Ben het ook heel logisch vindt. Dankjewel. Ik hoop het voor, weet je? Uh, ik ben chauffeur, dus ik denk dat je ook nog wel wil rijden wat ik achter eigenlijk... Oh, doen we raad wat hij rijdt. Dan moet ik altijd even concentreren, dan moet ik even. Uh... Wacht even, zet ik even alles hier goed? Zo, dat, het eventjes, uh, dat ik me goed kan focussen. Je, je bent, uh, rijdt met een geladen vrachtwagen op dit moment. Ja. En we spelen raad wat hij rijdt, dus je mag alleen maar ja-nee zeggen. Is goed. <laughs> nou, dit ja. gaat werken. Ja. Um, kun je het eten? Ja. Oh, uh, is het ook lekker? Ja. Oh, is het uh, snoep? Nee. Is het chocola? Nee. Is het koek? Nee. Is het voor het avondeten? Kan. Oh, uh, kan het ook voor de lunch? Kan. Kan het ook voor ontbijt? Kan. Uh, zit er suiker ja, in? Het is, eten is misschien een, een, andere, een verkeerd woord. Ja, nu zit je me helemaal op het verkeerde been. Het is eten, het is lekker, maar eten is een verkeerd woord. Is het drinken? Het valt, ja. Oh, is het yoghurt? Nee. Is het vla? Nee. Is het ijs? Nee. Oh. Um, eet je het zelf wel eens? Uh, ja. Uh, of drink je het zelf wel eens? Uh, en drink je het dan uit een glas? Of uit een bakje? Uh, glas. Oké. Okay. Uh, kan, zegt hij. Uh, is het chocolademelk? Nee. Oh. Is het, het is niet gewoon... Is het, is het drinken? Ja. Uh, en is het frisdrank? Nee. Is het sap? Nee. Zit er alcohol in? Nee. Is het water? Nee. Oh. Is het yoghidrink? Nee. Is het uh, koffie? Nee. Thee? Nee. Is, <laughs> Wat, zat er suiker in? Wat zei je? Zit, zat er suiker in? Nee. Zit geen suiker. Had ik melk al gezegd? Nee. Is het melk? Ja. <laughs> <laughs> vind je dat lekker, ja? Ja, ik wel. Oh, dat is schattig. Maar je rijdt... ja, zeker deze. Wat dan? Nou, het is de lekkerste melk die er is. Het is, uh, het is van speciale goed doorvoerde koeien. Nou, wie weet? En, dat maar... weet ik niet. Maar ik vind het de lekkerste melk die er is. Maar ja, dat moet ik ook zeggen natuurlijk. Ja, want anders dan, uh, mag je er niet meer mee rijden. Maar uh, rij jij dan met een vrachtwagen met in pakkenmelk of rij je met een vrachtwagen gewoon helemaal vol met melk? Nou, die twee kannen melk. Die twee liter kannen. Oh, oké. Okay. Oh ja, van die plastic... Uh... Juist. He, nou, he, ik ben blij dat ik het geraden heb. Ik ging me even zorgen maken. Nee, dat hoeft niet. Oh, ik kwam ik het kwam helemaal goed. Ja, hè? Nee, dat vind ik ook. Zeg, Mag ik je hartelijk danken voor deze, dit enerverende gesprek? is goed. En rij voorzichtig, hè, want anders wordt het slagroom. Ja, Ja. is goed. Oké, Doei. veel gezien nog. Hoi, hoi. Hoi. Ja, goedemorgen Astrid. Hallo. Nou, ik hoop niet dat ik een uh, traag accent heb of uh, foute woorden zeg, want ja, dan moet je me mond onderbreken, heb ik begrepen. Ik kan je, ik kan je redelijk verstaan. Oké, okay, nou, <laughs> dat gaat wel goed. <laughs> nee, ik belde even uh, Ja, ik zou eigenlijk niet luisteren naar je programma, want ja, het is natuurlijk de top 2000. Hé, hey, wil jij maar even ja. ophouden? Wat is dit? Het is een automatisme. Ik stap s ochtends in de vrachtauto en ik zet jou erop. Dus ja. Maar en weet je hoeveel mensen nu het woord top 2000 hebben, gezegd, of, uh, hebben gehoord en denken... ...oh ja, dat is ook bezig, die ben ik nu kwijt. Oei, ja, dat ga je al. Dus ik nou zit ja, hier ik nog denk... anderhalf uur mijn best te doen. Ik denk dat het toch te interessant is en dat ze toch blijven hangen. Wacht even hoor, ik, ga, ik moet dit vast recht trekken. Dan, ga ik, dan pak ik even snel de top 2000 erbij. Dat ik, dan ga ik gewoon al iets uit de top 3 draaien. Ah, ja. Dat maakt een hoop goed, hè? Want ze zitten bij die top 2000 nu ergens bij nummer 1300. Het zijn allemaal van die kansloze nummers die. Uh, die dan ja. zeggen ze: je mag meezingen. En dan komt er een nummer dat ik denk: ja, maar ik weet de tekst helemaal niet. Dus, um, wacht even. Huh. Oh, ik heb zijn, we, zijn we ook vast te jong voor? Oh ja. Um, even kijken hoor, want Queen. Oh. Oh, wat zullen we doen dan? Maar goed, wat wil je eigenlijk vertellen? Nou, ik, ik uh, hoorde de opmerkingen over de motoragenten Ja. en ik uh, dacht van, ja, ja, ja, ja, is dat waarschijnlijk ook, uh, die man die stelt natuurlijk die vraag omdat hij ook een beetje gefrustreerd is misschien. Ja. Want motoragenten staan nog niet bekend om hun vriendelijkheid. Hm. Mm. En nee, toen moest maar... ik ineens, ja, ja. ineens denken aan een oom van mij, die was uh, psychiater. Ja. En ik begon uh, de vrachtwouter te rijden en ik ging internationaal rijden en toen zei hij van, uh, ja, dat is wel leuk, zei hij, maar het is wel gevaarlijk. Ik zei, hoezo gevaarlijk dan? Nou, hij zei, vrachtwagenchauffeurs, vooral internationaal, ontwikkelen nog wel eens een tunnelvisie. Die ja. Hun hele wereld speelt zich af in één groot televisiescherm en dat is wat voor hen op de weg gebeurt. Ja. En ze krijgen nooit tegenspraak. Ze hebben altijd gelijk. Ja. En dat zie je natuurlijk bij motoragenten ook wel een <lacht> beetje. Die zijn altijd alleen onderweg. Dus ja, ja, als zij iemand aanhouden, hebben ze nooit een collega die zegt, nou, oh je ja. misschien wel een beetje mee. Ja, maar... ja, ze zijn zichzelf gaan ontwikkelen Ja, ik ben hier de baas en ik heb gelijk. Maar ik vind het wel een prachtige vraag van Paul. De vraag is nu, de kip en het ei. Zijn, hebben de motoragenten zich dan een beetje ontwikkeld van... ja, maar ik ben altijd in mijn eentje, dus ik krijg nooit, uh, nooit een, uh, een beetje... ja, er is nooit iemand die zegt van nou, nou, nou, zo erg is het ook weer niet. Of is het andersom, worden de wat... Um, de wat uh, ja, Hoe zeg je dat? Wat minder sociale agenten, ook motoragent. Ja, volgens mij is het de eerste. Ja, het zou heel goed kunnen. Volgens mij is iedereen van het begin zo wel redelijk sociaal. Alleen ja, het is maar net wat voor vak juist. Ja. En waar, ja, waar beweeg je? En daar word je uiteindelijk of nog socialer of je wordt iets minder sociaal. Ik zit te kijken, maar ik zit ondertussen even de top 10 van de top 2000 door te nemen... Die ken je allemaal, denk ik. Ja, ik ken ze wel allemaal. Maar het valt me een beetje tegen. <laughs> Wat valt je tegen? Nou, het is toch allemaal een beetje hetzelfde. Ja, dat is het ongeveer 2000 platen lang, hè? Het zijn allemaal platen uit de jaren 70. Ja. Met heel veel gitaren. Ja. Ja, dat vinden we natuurlijk mooi. Ja, en het gek is, ik ken eigenlijk... Uh, ja, ik ben wel van de jaren 70, maar... Mijn muziekkennis begint pas in de 80, en toch ken ik bijna al die platen. Ja, maar dat klopt. Hè. Vanaf dat je 16 wordt, wordt het pas interessant. Dus eigenlijk is het heel logisch dat ik hier niet heel erg warm voor word. Maar goed, maar jij begon over de top 2000 en ik wil graag dat iedereen naar mij blijft luisteren. Dus dan draai ik wel eventjes iets uit de top 2000. Dan zou ik dan maar gewoon een nummer 1 doen. Ja, dat vind ik helemaal geweldig. Want dat vinden de meeste mensen dus blijkbaar heel erg mooi. En bovendien duurt die 78 minuten. Dus dan kan ik even een kopje thee halen. Nou, zo is het ook. Ja, en ik blijf gewoon luisteren naar jou tot zes uur. Dus nou, dat, dat, is dat is je geraaien. Dat is je geraaien, Jurgen. Ik doe dat, het allemaal voor jou. Dat zal ik doen, dat zal en, ik doen. Helemaal, helemaal bedankt. Oké, okay, nou jij ook bedankt en uh, goede reis nog. Ja, zo, dankjewel. Oké, okay, doeg. Eens uh... even kijken hoor, want dan moet ik natuurlijk wel uh, Queen en Bohemian Rhapsody uh, proberen aan te zetten. even kijken. is, is, this? Wat, is dit? Wat is dit toch? zit in stukjes, ze hebben hem... Uh,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 Easy come, easy go Little high, little low Anywhere mm -hmm. the wind blows mm -hmm. Doesn't really matter to me To me Mama Just killed a man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 Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let you go. We will not let you, go. Never. Not let you go. never let me go. Oh, no, no, no, no, no, no. oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. The devil has a devil put aside for me, for me. Het is de nummer 1 van de top 2000. Ik draai hem gewoon lekker al. De Bohemian Rhapsody van Queen. Dus nog wel even wachten tot uh, 31 januari. Nou, zo ongeveer zes minuten voor 12. 31 december. Zes minuten voor 12 voordat hij uh, voor bij de collega's gedraaid wordt. 0800-1121 voor vragen en voor antwoorden. Paula. Ja, daar spreek je mee. Hallo. Goeie, uh, goedemorgen. Ja. Ik hoop dat je nog lang met je programma's doorgaat. Ik vind het heerlijk. Ja, je maar... weet het nooit. Ja. Nee, met al die bezuinigingen. Nou, het precies. Niet, en al die wijzigingen in 2014 weer. Maar we hebben nog even. Nou ja, daar hebben we het even niet over. Ja. Maar uh, mijn vraag is: ik gun de jongelui van allerlei goede en fijne dingen. Maar wat ik lastig vind, is dat die jonge lui pas om twaalf uur uitgaan. Ja. En uh, dat ze als ze uh, uh, ja, s'avonds terugkomen, dat ze alle vernielingen, want dan zijn er bushuisjes, lantaarnpalen omgebogen, bloembakken meegenomen, een hele hoop herrie dat een ander niet kan slapen. En dan is mijn vraag, waarom kunnen ze die café-tijden weer niet veranderen? Dat ze normaal om zeven uh, uur uitgaan en om twee uur naar huis gaan. En waarom dat dat tot morgens zes, uh, zeven uur moet duren? Ik lig al weer uren wakker dat de jongelui naar huis gaan... en dat ze zoveel herrie hebben dat ze geen rekening houden met andere mensen. En dat vind ik wel jammer. Ik vind ze alle plezier, maar wat er dan de ochtenden, als je wakker wordt en je gaat door je dorp heen, wat er weer allemaal vernield is, wat we dan eigenlijk toch weer met belastinggeld gezamenlijk moeten uh, betalen, ja, daar vind ik gewoon wel dat het leuk zou zijn als dat veranderd zou kunnen worden. Maar het is meer een, een, een, een uh, ergernis dan een vraag. Ja, maar er is ook, maar ik denk dat ik niet de enige ben. Ik denk dat, we, dat het gewoon landelijk is dat, uh, dat er zoveel vernield wordt. Ja, ik weet, nee, ja, ja dat, maar ik weet niet of het helpt om dan de cafés eerder te laten sluiten. Ja. Toch? Ja, ik, weet, ik, ik herinner me toch dat mijn vader ook vroeg van, ga je nu nog weg? Ja. Dus het is niet van nu. Nee, het is, het is niet van nu. Het is al uh, heel lang, is het zo. Maar uh, ja, ik, ik denk gewoon dat tegenwoordig alleen maar rekening houden wordt met de jonge lui. En niet meer met mensen die wat ouder zijn. En dat vind ik juist ja. heel jammer. Ja. Dus de vraag is, waarom gaan cafés eigenlijk niet uh, eerder open en eerder dicht? Ja. Ja, nou, ik zeg 0800-1121. Ik, uh, ik neem hem even mee, Paula. Dankjewel. Ja, dankjewel voor je vraag. We hebben een uitzending. Oké, okay, doeg. Bye. Dag. Uh, Kees. Ja, goedemorgen. Hallo. Hoi, goeiedag. Ik had een, een vraag. Ja. En dat is: laat me eens even in Nederland hebben we maar die heb je natuurlijk ook in Japan, in China, in Rusland, overal. Ja. En dat was mijn vraag. Is de gebarentaal hetzelfde? Ja. Hetzelfde. Oh, doven bedoel je, niet doofstommen. Ja, nee, doven. Toch? Oh, doven ja, ja, ja, ja. Nee. nee, dit Is de, geba is... Ja. Is de gebarentaal in, in uh, laat we zeggen, in China hetzelfde of de gebarentaal hier? Ja, die vraag hebben we toevallig pas nog gehad. Is dat zo? Ja. Grappig is dat, oh. hè? En het antwoord ja. is nee. Oké. Okay. Het is toch verschillend. Vond ik ook heel raar. Ik dacht, kruidenthee kan toch in alle landen hetzelfde zijn? Is niet zo. Ja. Oké. Okay. Gek, hè? Nou, hè? Heb ik zeker... Ja, heb ik zeker in die uitzending niet gemist. Nou, dat kan ik me voorstellen, hoor, dat je af en toe eens tien minuten je ogen dicht doet. <lacht> <lacht> nou ja, ik ben, ik ben iedere keer uh, zo'n zo op een uurtje of drie onderweg. Dus, uh... Ja, dan zou je in principe toch zo de hele uitzending... Wat doe je dan dat je om drie uur pas onderweg gaat? Pas onderweg? Ja. <lacht> Daar ben ik net onderweg. Oh, eh, al onderweg. Ja. Oh ja. Ja, vrachtwagen. Oh, ben je geladen? Uh, ja. Oh jee. Ja. Zo, dan ga ik weer even zitten. Concentreren. Um, kun je het eten? Uh, ja. Is het melk? Nee. <laughs> Is het lekker? Zeker weten. Oh. Is het, zit er suiker in? Uh, ja. Maar niet zoveel begrijp ik uit het twijfelende. Nee, niet zoveel. Maar oh. er, er, er zit wel suiker in. Oké. Okay. Uh, en is het. Uh, uh, eet, je het um, eet je het bij speciale gelegenheden? Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Je kan het eten en drinken. Hè? Ja. Dan wordt het weer ingewikkeld. Maar dan denk ik weer dat het yoghurt is. Nee, nee, nee, nee. nee. Oh, dan zit ik niet in de goede richting. Uh, eet je het zelf wel eens? Zeer regelmatig. Oh, uh, iedere dag? Alle dagen. Is het fruit? Uh, ja. Maar nu nog wat voor fruit? Want je ja. kan het eten en drinken. Ja, dus het zijn sinaasappels of appels? Sinaasappels. Sinusappels, correct. Ja. Rij je met een vrachtwagen vol met sinusappels? Uh, ja. Oh, en ja. die moet je nog uitpersen dan? Die, uh, ik ben onderweg naar Duitsland en die worden daar uitgeperst En dan komt het als er terug. En, en gaat het dan machinaal of staan er dan 28 Oempa Loompas uh, sinusappels uit te persen daar in Duitsland? Nee, nee. nee dat gaat machinaal. Oké, okay. nou ik ben weer helemaal bij. Uh, sinusappels, okay. hè, lekker en gezond. Hartstikke gezond. Ja, goed bezig ben je. Nou, uh, waar hadden we okay. het ook weer over? Eh, over? Over die gebarentaal. Oh ja, gebarentaal maar, heb uh, ik voor uh, je beantwoord. Het antwoord okay. is nee. Nou, hey. eh. Oké, okay. uh, okay. hartstikke bedankt. Ja, Jij ook bedankt. Goeie reis. Oké, okay, dankjewel. Doeg, doeg. Doeg. 0800 1121. Bas, hé. Hey. Bas? Ja. Hallo. Bas, nog een keertje. Was je er weer? Ik heb ik, ik heb nu een reactie op, uh, op, op het geheime uh, document uh, omtrent de moord op uh, Kennedy. Oh, vertel. Ja. Um ik, ik weet eigenlijk geen waar ik, waar ik moet beginnen. Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk moet ik al beginnen bij, bij het feit dat in 1932 een generaal in de Verenigde Staten werd benaderd... Uh, om een staatsgreep te plegen in de Verenigde Staten... als Franklin D. Roosevelt niet, uh, geen medewerking zou verlenen... aan het stichten van een fascistische dictatuur in de Verenigde Staten. Nou, maar, laat, um, maar ik de, dit programma is wel om 6 uur afgezet. Lopen, hè? Ja. ja. Dus ik, nee, maar even specifiek. Ik mijn kennis... moet mijn kennis helemaal inkorten. Ja, maar ik ga je helpen. Bas, ik ga je helpen. Bas, Bas, Bas, ja. Bas. Ik ga je helpen. Want er kwam een specifieke vraag namelijk. Waarom ja, dat, duurt het omdat, 75 omdat er, jaar... Omdat er, economische, voor het... omdat er economische belangen mee gemoeid zijn. Maar dat kan toch niet? Jawel. In uh, een aantal maanden voordat Kennedy vermoord werd, ja, begon hij het volk toe te spreken waarmee, waarin hij te kennen gaf dat achter de schermen een complot uh, plaatsvond. Wat inhield dat, uh, financiële, uh, dat, dat, dat Amerikaanse bedrijven en financiële instellingen uh, van plan waren om de wereld te onderwerpen aan hun belangen. Ja, ja, ja. daar beginnen we dus mee. Ja. Volgens heeft Kennedy twee orders ondertekend. De eerste was voor de ontbinding van de CIA. Ja. ja. ja. En een, een, een order waarin hij eigenlijk de macht van de Federale Bank ondermijnde. Het hele financiële stelsel omgooien. Ja. Wij, zitten nu, wij zitten nu, met de problemen van een financieel stelsel wat gehandhaafd, gehandhaafd is, ja, omdat oh, Kennedy vermoord is. Dus. Maar ja. Even, even voor mij hè? gewoon in pure jippie taal. Het kan ja. toch niet zo zijn dat stel, stel, stel van, uh, vandaag het gebeurt natuurlijk. Laten we vooral hopen dat het niet gebeurt. Maar er gebeurt iets heel ergs met Mark Rutte vandaag. En, uh, en, en de regering, en, en de regering uh, kan uh, zichzelf uh, daarvan niet vrijpleiten. Ja, dat ja. is dan uh, dat is een automatische conclusie als de regering in dat geval zegt van... nou ja, maar alle dossiers over deze zaak mogen pas over 75 jaar ingezien worden. Ja. Dat is toch raar? Hoe kan dat nou? Hoe kan zoiets nou gebeuren? Ja, nou gaan we, gaan we, gaan we even terug naar de Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog... Als het moet, Na, maar liever niet. Ja? Nee, ja. ja nou, nou. Het uithaalt. De Amerikanen. De, nadat de oorlog. Nee, toen de oorlog bijna was afgelopen. Ja. ja. Met de Duitse steden werd uh, gebombardeerd. Met fosforbommen. Uh, ja. Dat was een nieuw wapen. Ja. Ze hebben die steden alleen maar gebombardeerd. omdat die bommen uitgetest moesten worden. De Duitsland was al compleet verslagen. Ja. Er werden alleen maar dus bommen op die steden gegooid om die bommen te testen. Ja. ja hetzelfde met, met uh, Nagasaki en, uh, en, en, en, ja, maar en Hiroshima. De, maar, maar wat er heeft dat er nou mee te maken opgegooid? dat iemand, iemand zegt van... Nou, en nu mag je 75 jaar niet weten wat er gebeurd is? Ja, precies. Dat, gewoon, dat, dat heeft gewoon te maken met het feit dat we bo geen, geen, geen, geen boekje open willen doen omtrent de motieven en, en, en de dingen die je, die je, die je als overheid uh, uh, uh, doet, die, die je in strijd zijn met, met, met de recht. Maar, maar nou ja, ik, vind, ik blijf het vreemd vinden. Ja, serieus. Ja. serieus? Ja, maar, Kennedy is niet, niet zonder reden vermoord. Nee. nee. Punt uit. En, en de regering, de, de, Amerikaanse vrij, de, de Amerikaanse overheid kan zich daar niet van vrijpleiten. Nou, dus dat zou dat zou lang mogelijk zo lang mogelijk ja. geheim houden. En dan is er iemand die kan zeggen, nou we doen 75 jaar. Uh, dat is gewoon om, om, om, om de mensen die op dat moment leven gewoon de mond te snoeren, punt uit. Ja. Wij geven, wij geven de gegevens niet vrij, dat kun je wel vergeten. Dat kun je op je, op je, op je buis schrijven en met je hand uitvegen. Ja, maar wij geven die, die gegevens niet vrij. Het is gewoon een pure arrogantie. Ja. Nou, ik, blijf, ik blijf het wel interessant vinden. Ik kan, ik kan nu al, het, ja. die wachten. gelukkig het is, het is, het is, het is vliegen de jaren voorbij... Maar... Het is, het is mateloos interessant omdat het compleet verweven is... met de met, uh, met tweede Wereldoorlog... waarbij uh, Hitler uh, gefinancierd werd uh, door uh, Amerikaanse bedrijven. IBM, Ford, et cetera. Maar dat heeft dat nog eens... De hele situatie in China... Uh, of, of, of de oorlog, uh, de, de betrekking van Japan uh, bij de oorlog... Uh, had er ook uh, mee te maken. Dat had te maken met, met oliebelangen in, in China... Maar dit, het, nee, ik begrijp Bas dat jij echt nu echt bijna omkomt in de kennis die uit je hoofd wil, zeg maar. Als je ja, je echt ja, heel erg verdiept ja, hebt in deze het verhalen. Is, het, is, het, het, is, het is werkelijk zo'n vies, vies, vies hoorspel wat gespeld is. Maar hoe kan het? Eind? het eind hoe kan, nee, maar hoe ja. kan iemand zeggen... Nou, het, we hebben hier uh, zeg maar een uh, map waarin staat wat er allemaal gebeurd is, maar die, die houden we dicht. Hoe ja. kan dat? Hoe, hoe kan dat? Nou, nou kun, jij, kun jij je voorstellen, ja? ook aan het eind van, van de Tweede Wereldoorlog zijn er. Uh, vijf nee, maar dat het en zijn een een half, andere gevallen. Vijf en een half ja. Luister, ah, er zijn 5,5 miljoen Duitse burgers ja. uh, opgenomen in, in, in concentratiekampen, die uh, te. Statenarbeid moesten, moesten verrichten in Nederland, in oh. Frankrijk, in oh. België, in Engeland. Ja? Oh. Vijf en een half miljoen zijn eraan gestorven. Ja. Ja? Als je dat op dat moment vrijgeeft aan je eigen bevolking, wat denk je wat er gebeurt? Nee, maar het is een ander verhaal. Dat, het is een heel nee, ander het is, verhaal. Het, het heeft, nee, dat heet, nee, het is een het is, het is op zich lijkt het een ander verhaal, ja. maar je kunt het niet vrijgeven. Nee, maar... Je kunt het niet vrijgeven. Nou ja, ja, nee, nou ja te veel. Uh, ik, ik, ik, ik dwaal te veel af en ik kom niet tot de kern van mijn vraag, maar ik dank je hartelijk Bas. Ja, graag dan. Want ik wil nog even door naar uh, Steven Preview. Het, het, het, het moet gewoon duidelijk zijn dat er hele, hele, hele grote economische belangen hier uh, achter zitten. Waarom uh, dergelijke gegevens niet vrij worden gegeven? Dankjewel, Bas. Jop. <laughs> Goeienacht. Ja, Goeienacht. Goeden, Steven? Hallo. Even aan deze lijn proberen. Hallo? Ja, hallo. Hallo? Ja, hallo. Zeg het maar. Met Steven Brady. Ja. Hebben, hebben we elkaar aan de lijn? Ja, nee, ja we hebben elkaar aan de lijn. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Maar is het ook in de, in de uitzending? Ja. Nou, eh, ik denk dat dit weer een beetje de weg kwijt was. Het verhaal van de moord op Candy is heel interessant. Uh, het, het punt was, de maffia was in de jaren 50 echt een aanzienlijke macht. Ja. Yeah. En waardoor was dat? Je had een de, de, de, de, de directeur van de FBI. Ja. Yeah. En dat was een beetje meneer Hoover. Ja. Yeah. En meneer Hoover is al bekend uit de jaren 30. Bijvoorbeeld van films als Bonnie en Clyde. En dat was ook... De, de FBI, maar meneer Hoover was homoseksueel en op zichzelf, ja, was foto van de heer, maar hij was ook de directeur van de FBI en hij had, had een partner en hij leidde een, lady, een vrij pervers leven. Oh. En de FBI had foto's yeah. van, van, van het dat leven. Dat was dit meneer Hoover. Die deed niet wat hij moest doen, bijvoorbeeld de, de, de maffia aanpakken, die een uh, aanzienlijke macht was en veel geld verdiende in die tijd. Hij richtte zich op de fellow travelers van, uh, van links Europa. Mensen, mensen, als, uh, mensen als in Nederland uh, Jan de Romein, zeg maar. Maar dat, ja. kunnen, we moeten iets sneller zeg ja, maar, naar het dan. punt waarom die dossiers 75 jaar gesloten blijven. Heel kort, dat weten ze niet. Oh. Uh, heeft over. Je hebt het report. Ja. Ik heb dat ja. Maar dan denken mensen, dat is een pocketje. Dat maar, is een wat? Dat is een pocket. Ja. Dat is niet waar. Het oral report bestaat uit ongeveer 45 à 50 foliobanden met allerlei documenten erin. Ja. Maar stel je voor, dat verzamel je op en dan heb je er echt geen index op en dan weet je niet waar je zoeken moet. Ja. Dus je hebt heel veel documentatie en... Uh, er staat een weg naar waar het langs twee kanten, de analytische kant en de kant van de bronnen en de kant van de van documenten. En dan zie je, als je langs de analytische kant gaat, dan kom je over het voorverhaal uit. Maar dan zie je uiteindelijk dat als je in die bronnen gaat kijken, dat je conclusies van de analytische kant uh, uh, uh, gewoon in die bronnen te vinden zijn. Ja. Yeah. En gewoon om geld te ge winnen, ze willen dat ook kwijt. Want de broer van uh, Donald die pakt de maffia heftig aan. En als de kost in de portemonnee en de kolen die tegen. Maar hoe kan het nou? Want de meningen verschillen dus nog steeds. Over wat er nou precies gebeurd is en wie er nou verantwoordelijk is. Die meningen verschillen nog steeds. En er zijn nog steeds ja. dossiers die niet in te zien zijn. Ik ga je nu ook nog heel slecht kunnen verstaan, Steven. Dus het wordt er, wordt er niet beter op. Laat ik heel kort zeggen. Die hoven was waarsomtabel. Ja. En handen met allerlei motieven die oneerlijk waren. Ja, nee, dat is duidelijk. Maar het, het, die dossiers zitten me dwars. Ja, maak je een inhoudsopgave. Je hebt allemaal een pot papier. De grootte van het huis. En hoe ga je daarin zoeken? Ja, ja, ja nee, dat, maar dat werd toch ook gezegd. Van niemand gaat het echt helemaal lezen. Maar dat, is, dat nee, zal dan toch, als het mogelijk is, inmiddels wel al gebeurd zijn. Er is een analyse opgebouwd. Wie er het meest belang bij houden, daar heb je een groot voor... Nou, Steven, het spijt me echt heel erg, maar we, de verstaanbaarheid van de lijn is gewoon echt niet optimaal en er is geen camera vast te knopen. Nee. Oké, okay, dankjewel toch voor het bellen. 0800-1121 nog even voor toevoegingen op het hele verhaal over de dossiers van Kennedy. Martijn? Goedemorgen. Hallo. Hi. Oh, heerlijk. Nog zo'n uh, fantastisch verstaanbare telefoonlijn. <laughs> ik kan je prima bestaan. Maar jij bent blijkbaar mee. Nee, ik hoor echt uh, vooral de auto en heel weinig Martijn. Wat vervelend? Nee, dit wordt het niet. Nou, dankjewel, Martijn. Ik ga nog heel even een overzicht geven van de vragen die niet beantwoord zijn. Zo uh, heb ik uh, uh, die vraag van uh, Rob of Mahendra, die graag wil weten... waarom delen van televisieseries niet op chronologische volgorde worden uitgezonden. En uh, Token, die graag wil weten wat er gebeurt met illegaal vuurwerk. Dus vuurwerk dat in beslag wordt genomen door de politie. Wat gebeurt daarmee? Verdwijnt dat ergens op een plank? Of wordt het afgestoken, vraagt zij zich af of door politieagenten. En uh, Paula wil weten waarom jongeren pas na twaalf uitgaan... en de cafés niet gewoon eerder open en dus ook dichtgaan. Nou, dat zijn vragen waar je nog een antwoord op door kunt geven... via 0800 1121. Nog een uur te gaan in Nachtzuster.